Dat weet ik wel. Maar we hebben op 13 januari schoolbasketbal. Oh, wat leuk. Begint weer. Ja. ja, 13 Hartstikke januari. <coughs> we hebben een, een uh, uh, weer... <coughs> Sorry, zes teams. En uh, ja, we gaan gewoon weer lekker de hele dag basketballen. Hartstikke fijn. Doen. Dankjewel Joop. Fijne dagen. Zelfs het al minst, Ja, jullie ook uiteraard. Ik kan okay. nog een kwartier blijven doorlullen. Nee, doe maar niet. Het nee, nieuws gaat beginnen, Joop. we Mag moeten eruit. Dan, dan zit ik weer voor niks te kletsen. Nee, en, je, en, je, en je muntje is op, hè? Ja, Oké. Okay. Okay. de Pierik en uh, Irene de Jager. Hartstikke bedankt voor jullie komst. Dag, dames Dag en Dag En ook je fijne mee. dagen. Ja. Joel. Hoi, hoi. Doei. En uh, hoi, oma Charl, hoe zit het? Nou, er zit hier van alles mis hoor, maar goed, dat hebben we straks. Nee, uh, bij... ja, de Ik ga... beste, het, eerst maar het nieuws. Roda. Door de Frans directeur Prudom wil dat er snel duidelijkheid komt over Chris Froome. De Britse wielrenner wordt beschuldigd van doping. In de Ronde van Spanje werd er een te grote hoeveelheid salbutamol in zijn urine gevonden. Middel tegen astma. Wielrenunie UCI onderzoekt de zaak.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 Met men nu. ZFM. Luncht. Was bij de auto dit, old en wise, oud ben ik. Nou en wijs ook hoor, dat kan ik u weer zeker. Is dat zo? <laughs> ja, echt wel Henny. Dit is de Watertoren Sport van vroeger, dat heet tegenwoordig ZFM Lunch Sport. Maar het is in ieder geval een programma dat is mogelijk gemaakt dankzij de Zizo Sushi Lounge onder het Palace Hotel in Zandvoort. We hebben eigenlijk niets te bespreken, Martijn Prinsen, ofwel? Ho, ho, ho. Kijk, hij is kerstman. Ho, ho, ho. Dat klopt niet helemaal. Heb jij nieuws over de roy Castina affaire Heb ik nieuws. Ik heb niet het verlossende nieuws. Nee, dat is er ook nog niet, toch? Nee, ik weet wel dat er... Ik sprak de eindverantwoordelijke bij HFC, die sprak afgelopen woensdag. En uh, die vertelde dat er uh, tot dat moment nog steeds geen contact was opgenomen door, uh, door Telsar. Uh, dus dat er ook nog geen afspraak was gemaakt voor een, voor een, voor een gesprek. Dat is Sander Fink, hè? bestuurslid, toch? Ja, precies. Ja. precies. Dus uh, voorlopig uh, nog geen, uh, geen witte rook. Nee. Ja, het zou ook uh, misschien zelfs een uitruil worden, ja, heb ik begrepen. Maar, uh, ja, maar dat is gisteravond wel een klein beetje veranderd. Oh. Uh, dat heeft ermee te maken dat het uh, zou gaan op dat moment om Benjamin van ja. Ja, precies. Oudspelen van, uh, van Haarlem, van NAC, van de Bosch, uh, van een club uit Roemenië, waar ik heb de naam niet van, uh, van uit mijn hoofd weet. Uh, moeilijke naam ook. Uh, en een club uit Engeland. Uh, maar gisteren heeft Telstar besloten om zijn contract te ontbinden. Oh? Dat houdt in dat hij niet meer gehuurd kan worden door Telstar. Door AFC. Door AFC, oh, sorry. Oh, sorry. Ja, precies. Uh, die is nu uh, uh, vrij om uh, te gaan en staan waar hij wil um, ja, dus uh, dat, dat, uh, een soort van deal met, uh, met, uh, met Roy uh, ja, dat gaat niet door oké, okay. nee. hm. duidelijk dus we zijn, uh, we zijn benieuwd hoe dat gaat, uh, gaat verlopen kijk, uiteindelijk verwacht ik echt wel dat Roy Kastien uh, per 1 januari uh, uh, selectiespeler van, uh, van Telstar is ja, hij heeft getekend dus. uh, hm. ja, maar in, op, zolang AFC geen uh, krabbel uh, over de, uh, onder de overgang zet je mm -hmm. kan niet getekend hebben bij Telstra wat hij wil, maar dan kan hij niet voetballen bij Telstra. Mm -hmm. Zo simpel is het wel. Mm -hmm. En HFC, uh, ja, die, HFC die heeft gewoon recht op een, op een, op een vergoeding. Ja, ja en daar moet ze over uitkomen. En ja, goed, Piet Buter, de technische directeur van Telstra, die zegt wel van ja, dat komen we wel uit. Uh, uiteindelijk zal het echt wel gebeuren, maar dit is gewoon het spelletje wat je, wat je op alle niveaus uh, in betaalde voetbal tegenkomt. Ja. Vanavond weer een wereldpot, hè? Vanavond de Cult clash. Ach. De graafschap. De witte leeuwen tegen de superboeren. Ja. Boeren! Ja, precies. <laughs> uh, nou, en alsjeblieft, die hebben hier mijn mijn hele zomervakantie verneukt daarmee. <laughs> dat, gaan we, dat wil ik niet door. vergeet het ook nooit, maar ik hoop dat Telstens ze helemaal afmaakt. Ja, ik, uh, ik hoop ook dat de witte leeuwen de superboeren bij hun grot, uh, strotten grijpen en niet meer loslaten. Nou. En daarna gaan we, gaan we, um, gaan we afsluiten daardoor het jaar met een mooie, mooie feestje, wat ik begrijp. Ja. Jij hebt uh, weer, je ja, uiterste best gedaan om een stadion vol te krijgen. Ja, dat is gelukt. Echt? Ja, we hebben 2.500 kaarten via voetbalaarom verkocht. <lacht> nee, nee, dat is niet waar. <lacht> nee, wij, wij, wij regelen voor zijn altijd Club van de Week. Ja. En, uh, het is, uh, die, de, deze dag is het uh, United Davo en uh, die hebben we bijna 100 kaarten aan de leden uh, verkocht. Dus het wordt een, een, een gezellig, gezellig vak daar vanavond. Leuk man. Ja, als we het over United Davo hebben, dat was natuurlijk afgelopen week wel groot nieuws, hè? De, de aanvoerder van uh, United Davo op dit moment. Om even, ik heb, ik, gewoon even een brugje, hè, man. Dat nee, ik... maakt niet uit, joh. Ga je toch lekker door? Heel goed. Die, uh, de de aanvoerder van United Davo, uh, Barry Churches, die uh, is volgend jaar de hoofdtrainer van Olympia Zaterdag. Olympia Haarlem. Die gaan een, een nieuw elftal starten. Hè? Ik bedoel, vorig jaar moesten ze uh, twee weken voor, uh, voor de overschrijvingstermijn uh, bekendmaken dat er geen eerste elftal op zaterdag, maar ook zonnig was. Ja, er wordt nu een nieuw, uh, nieuw uh, leven ingeblazen en dat is natuurlijk voor het Haarense voetbal is dat, uh, is dat goed nieuws. Heel goed nieuws, ja. Ja, absoluut. En uh, ja, ze moeten wel starten in de, in de vierde klasse. Ja, dat maakt niet uit. Maar ze hebben geduld. Het is een, uh, een project wat, uh, wat een aantal jaar moet gaan duren en ze, ze hebben uiteindelijk als doel om een stabiele tweede klasse te worden. Dus dan komen ze in, uh, in, zeg maar de, op het niveau van uh, Edo. Hè, nu. Ja, ja. Leuk hoor. Dat ja, is goed nieuws man. Ja, zeker goed nieuws. En hoe vind jij de hele affaire rond uh, de KNVB-weken? Um, en waar, waar heb je het? Nou ja, de... drommeltje die daar eventjes. Uh... Oh, oh ja, nou, en, uh, uh, ik zag uh, tien minuten voor tijd zag ik de bui een klein beetje af. Ja, ja, ja. Voor mij was het een een knop van de televisie. Je zag het gebeuren. Ja, ze gingen steeds meer achteruit lopen. Ja, achteruit lopen. ja, ja. en dan ook nog ongelukkig heeft via het hoofd van Veldman. Nog even die deksel op je neus. Ja, zuur, maar uh, uh, ik denk dat dit, uh, nah, het is niet, niet goed natuurlijk, maar ik denk dat Ajax hier uiteindelijk wel gaar bij spint. Uh, zoals hij nu net ziet wordt die Erik de Nacht, wordt, uh, wordt trainer. Ja. ja, ik heb daar wel vertrouwen in hoor. Ja, dat is een goeie. Dat denk ik ook. Maar ja, als... nou, maar Peter Bossers is er ook weer geschingaleerd hè? bij... Uh, bij uh, ja, maar dat gaat niet Het lijkt me sterk dat uh, nee. toch, uh, hij heeft het, de club echt uh, bijna in de steek gelaten, vind ik. Door, door de achterdeur verlaten. Ja, precies. Dus dat, dat, ja. dat lijkt me sterk. Maar ten harte wordt toch echt de kroonprins van het trainerschilder genoemd, of niet? Ja, klopt. Het is een, een beetje een, een eigenwijze wind. Ja, met, een, met een, uh, een duidelijke eigen mening. En, uh, hij staat wel open voor, voor, voor discussies. Uh -huh. Uiteindelijk is hij altijd gewoon degene die bepaalt... Nou ja, weet je, als trainer zijnde moet je natuurlijk ook altijd gewoon de, de, de, moet je, de moet je pakken. Nee, zeker. Alleen Ajax is natuurlijk wel een wespennest ook. Hè, ja, zeker, weten, zeker weten. Op het moment dat, uh, dat, uh, dat je twee wedstrijden achter elkaar verliest... dan wordt er meteen al aan je stoelpoten gezagd. Ja. Uh, nee, ik, uh, ik, ik, ik heb hier wel vertrouwen. Okay. Nou, leuk. Wat ik leuk vind is dat Ronald Koeman... Uh, de Johan Cruijff Foundation gaat uh, ga, ja, zeg maar runnen. Dat vind ik leuk. Ja, ergens ook wel een, een, een logische opvolger, toch? Ja, fantastisch. Hij is natuurlijk altijd het, uh, het adept van, uh, van, van, van Cruijff. Ja. Ik hoor trouwens geruchten dat hij uh, de nieuwe bondscoach wordt. Nou, dat zou ik ook een goede zet vinden. Ja. Hey, allemaal een positieve dingen, zo dus voel ik Nou ja, hoe is het mogelijk? Ja. <laughs> en dat terwijl er eigenlijk helemaal niets meer is. Want hoe kom je die dagen door, jongens, zonder voetbal? Je hebt vanavond je laatste wedstrijd en is klaar. Uh, ja, klopt. Uh, dan gaan we richting 6 januari. Maar als jij de afgelopen dagen op, uh, op voetballenhaarland.nl gekeken hebt... Dat heb ik. Dan zie je dat er enorm veel gebeurt. Ja. Trainers uh, die uh, een plekje uitzoeken voor volgend jaar. Uh, spelers die... Uh, een transfer maken in de winter. Of, of, nou, er, gebeurt, er gebeurt heel veel. Vooral ja. op het gebied van trainers. Is het ja. echt, uh, het ja. begint steeds vroeger. Het lijkt alsof het rustig is. Maar het is eigenlijk gewoon hartstikke druk. Ja. Nou, hou er zo. zo. Dat vind ik ook. En uh, hard vanavond. Maak ze af die ja. boeren. Dat gaan we zeker doen. <laughs> uh, via onze social media kanalen uh, gaan we de wedstrijd uh, uh, verslaan. Ja. Twitter niet van minuut tot minuut. Maar op Instagram uh, met, uh, met beelden en alles erbij. Dat wordt weer een, uh, een leuke... Uh, een leuke avond, ik heb er zin in. Goed zo. Leuk man, hartstikke goed. Ik wens je heel veel plezier Martijn. En, en uh, natuurlijk ook een, een hele fijne feestdag hè, voor jou. Bedankt. Mannen, mag ik nog, uh, nog één ding noemen. Ja. Uh, wij uh, zijn natuurlijk druk bezig met uh, het All-Star team. Hè, want we gaan op 6 januari uh, voetballen tegen uh, combinatie van HC 1 en 2. Ja. We hebben een aantal afmeldingen gehad uh, door blessures. Oh jee. Dus deze week hebben we Bianco Carolina van uh, DSOV erbij uh, gehad. Het is uh, Leuk. ...op het ijzersterke middenvelder... ...en Wesselboer. Ach, ja, ja, ja, ja, Die gaat ja, ja. opnemen tegen zijn eigen ploeg. Ja, dat is grappig. Maar ja, Gertjan jan die uh, zou het ook wel willen... ...maar dat mag niet, hè? Die moet uh, bij de anderen meedoen. Ja, klopt. Nou ja, mag niet. Hij uh, uh, stond er op zich nog wel voor open... Uh, ...maar goed, weet je, op zijn leeftijd... Uh, ...ik denk ook niet dat we Detta heel uh, blij mee gemaakt hebben. Uiteindelijk hebben we gewoon uh, in goed overleg gezegd... ...van, uh, weet je, we uh, je en uh, je moet het lekker doen... Ja. Uh, en we, met best boeren, eerlijk is eerlijk, hebben we denk ik een van de uitblinkers dit jaar. Dat denk ik ook. Die, uh... Wat een goal maakte hij trouwens, hè? Ja, maar hij, is, hij is niet de maar hij, is, hij heeft een sprongkracht, Nou, dat, dat is echt bizar. Ja. Hij is sterk, hij is snel, maar hij kan ook voetballen. Dus, hij, uh... hij, sprong, uh, hij sprong veel hoger dan Alstoren, die twee koppen grover is dan hij. Ja, nou, die is niet meer terug, hè? Nee, <laughs> die is weg. Die, die gaat ja. naar Capelle. Die gaat naar Capelle, ja. Moet je daar nou? Ja, voetballen en Ik bedoel, hij komt daar wel natuurlijk een beetje uit de buurt. Ja. Uh, en en uh, ja, weet je, het was vanaf moment één al geen gelukkig huwelijk hè? En op het moment dat hij een kans kreeg, toen kwam hij te laat. Ja. ja toen kwam hij weer op de bank. Ja. En ja, ik denk dat wat dat betreft heeft Ted ook wel een klein beetje, uh, uh, ik weet niet of je het geluk moet noemen, maar uh, doordat het achterin gewoon opgepakt werd, ja. uh, heeft hij uh, Tameris voorin kunnen, kunnen behouden. Mm -hmm. En is eigenlijk vergeleken met vorig jaar niet zo heel veel veranderd. Nee, nee alleen ja, maar... ze winnen veel meer. <laughs> ja, dat is wel lekker, hè? Nou, laten we, laten we een positief eindigen, mannen. Zo is dat. Vind ik ook. Jij in ieder geval een heel de fijne kerst. kerst. En zorg gaan dat die boeren met de staart tussen de benen naar huis gaan. Gaan we doen. We zien je 6 januari. We zien elkaar 6 januari. Ja, leuk, jongen. Ja, Dag, Makker. Bye, bye. bye. bye. bye. bye. Hoi. Hey.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 Why can't we disagree without war? Why must those Why can't we disagree? Ja, Sven Davis uh, met Calling for Peace. En ik heb een leuk uh, verhaal uh, voor jullie mannen. Als je het wil aanhoort tenminste. En, ja, en... van de week stopte er een uh, limousine, uh, een uh, Audi limousine bij ons op het pleintje in Bloemendaal. En daar stapte mijn zoon Sven uit, uh, als chauffeur dan. En die auto was voor de rest leeg, ik mocht er even in plaats nemen. En hij heeft even een rondje met me gereden om te laten voelen hoe zo'n limousine van binnen voelt. En hoe dat er allemaal uitziet. En wat bleek nou? Sven uh, heeft twee dagen lang met Sister Sledge uh, hier in Nederland rondgereden. Die hadden een concert in Hilversum in de Vorstin. Zo heet het, uh, ja, zeg maar een soort patronaat in Hilversum. En uh, de dames waren dermate onder de indruk van dit liedje. Die hebben dat meegenomen. en Die gaan dat in Amerika, althans dat hebben ze beloofd, pluggen. Uh, ze gaan daarmee de, ja, de boer op, zeg maar, om te kijken of dat daar niet uitgebracht kan worden. Sven is uitgenodigd in, in uh, uh, nou, een, uh, een plaats in Amerika die heel erg uh, bekend is wat muziek betreft. Bij de dames van Sister Sledge. Leuk. Ja, dus dat het was, het was een enorme belevenis voor hem. Hij heeft, ermee gegeten, hij heeft er mee uh, gegeten. Ze hebben in, in een hotel geslapen. Wat? Dus, ja, ja, <lacht> ja, ja, ja, maar ja, nee, nee, nee, netjes hè. Hij had een eigen kamer natuurlijk. Maar, maar uh, hij was helemaal, uh, helemaal uh, hij viel helemaal in de smaak bij de dames. Nou, dat is een hele leuke ervaring natuurlijk. Kijk, misschien komt er helemaal niks van hoor. Want ik ben, uh, wat dat betreft, uh, uh, ik moet het allemaal eerst zien uh, wat ze beloven zeg maar. Uh, mm -hmm. maar, maar in ieder geval, uh, nou, uh, de belevenis was al heel positief. Positief is het leuk om met uh, drie van die uh, beroemde uh, meiden in, in een limousine te zitten. En, ja. en, leuk. Mooi, Sharon. Ja. Mooi, ja. Sharon. Ja. Ja. Wordt ook wel tijd dat hij uh, doorbreekt, hè? Kom op. Nou ja. Prachtig ja. man. Zeg nooit nooit, hè? Het nee. is moeilijk, maar... Nigel Berg, als je luistert, we kunnen je niet bereiken, want je hebt je antwoordapparaat aanstaan. En we willen je heel graag horen over de successen van de SV Zandvoort. Ik ga gewoon zo nog een keer proberen. En, oh, ja, dus, okay, ja. Maar ja. Zeg, ze blijven gewoon doorgaan. Uh, hier in Zandvoort zie ik met de damherten afschieten. Ja, er is, uh, mogen er geloof ik 1200 overblijven. Dat is betekent een, dat er 1700 of zo worden afgeknald. Ja, want er is een... Uh, uh, even kijken, de Raad van State... Er was er weer een procedure aangespannen... He, om, dat, om die jachtvergunning in te trekken. Maar um, uh, de Raad van State heeft bepaald... dat uh, de provincies Noord- en Zuid-Holland... juist hebben gehandeld om die jachtvergunning af te geven... Hm. Um, even kijken. Uh, in 2000 waren er nog maar 150 herten. Hello, okay. En in 2015 waren dat er 37, 165 Niet yeah. geloven, hè? Oh, ongelooflijk. En er zijn ook een hoop verkeersongelukken enzovoort. Ja, dus het ja. gaat gewoon door. Ja. Ja. Um, maar het goede nieuws is: ik heb Nigel aan de telefoon. Oké, okay. daar hey, is hij. Nigel. Hallo. Hi. Wat, geluk, wat een geluk dat je luistert en je, en je gelijk komt terugbellen, joh. Fantastisch. Ja, ja. Nee, gelukkig ja. Je zou oorspronkelijk in de studio komen, maar je, je werkt bij je vader en jullie zijn zo druk met die feestdagen. Ja, dat klopt, ja, we hebben het echt enorm druk. Niet alleen met de feestdagen, maar ook de buiten. Maar het is nu een beetje met de kerst, dan ronden we altijd alle klussen af en dan, eh, oh, ja. Ja, dan is het op z'n drukst. Ik heb genoten zaterdag van je. Ja, dat was een, was een leuke wedstrijd. Dat was ja, tweede helft, was dat fantastisch joh. Bedacht. Ja, ik dacht weer even dat het hetzelfde zou uh, eindigen als die week daarvoor. Ja. Maar gelukkig uh, ja, uh, konden we nog recht zetten de tweede helft. Oh, en ja, ik, ik moet er echt zeggen, ja, het is een prachtploeg die jullie hebben. Ja, ja, zeker. En als het nu niet lukt, lukt het nooit meer hoor. Nee, dat denk ik ook. Dan staan we er met z'n allen in. Alleen ja, stormvogels blijft vroeg uh, die doet goed mee. En ik, ik, ik had eerlijk gezegd dat ik er niet verwacht, maar ze doen ja, ze, ze blijven toch, uh, blijven toch uh, goed, uh, staan zelf boven ons nog ja. tot, uh, tot nu toe. Maar ja, je staat tien punten voor het bovenbos, dus. Ja, dat is wel weer. Dus dus dat is nummer drie. 10 uh, februari spelen we tegen hun, dus dan is het echt, uh, ja, dat wordt, uh, dat wordt de doorslag, denk ik. Ja. Ik denk, als je dan wint, dat hun uh, toch ook een tikkie krijgen en dat ze dan toch ook wel wat aantal puntjes gaan laten liggen. Ja, maar ze ja. hebben toch niet ja. het ja. vermogen, zoals jullie dat hebben? Nee, dat, we, we hebben, wij hebben wel ja, veel kwaliteit voor in. En ook uh, achterin met Milan met zijn ervaring. Dus dat, ja, dat, het is wel een compleet team. Ja. Nee, dus, ja. Laurens ja. en Heuvel was vorig jaar jullie trainer. Die doet het Klopt. formidabel bij HFC. Maar deze man, Ted Sonier, Ja. ja hij, dat is een teambeeld, hè? Ja, het is, ja, het is, ja zeker, ja, zeker. Ja, dat is ook het belang, bij, zoals jongens zoals Butt en als die hebben ook eigenlijk iemand nodig die alleen een, de gezelligheid en het, het team neerzet en het uh, bij elkaar houdt en uh, ook de concentratie houdt, maar ja dat is wel uh, weggelegd voor het ja, Wanneer is Butt weer kwijt? Ik denk begin januari, ik denk dat hij gips is er al een tijdje af, dus het is nu echt herstellen voor hem. Mooi. En uh, 2 januari heeft hij volgens mij een, een uh, controle nog. Maar het is, uh, zoals het goed is, uh, ja, het gaat de goede kant op in ieder geval. En we hebben nu natuurlijk twee weken rust. Ja. Dus dat is ook wel, wel lekker. Hey, en Cas krijgt een geweldige knal. Ja. Hoe is het daarmee? Ja, nee, dat gaat goed. Oh, gelukkig. Die, is altijd, uh, die uh, stelt altijd hartstikke snel. Dus dat gaat goed, gelukkig. Het is misschien raar om te horen, Nigel, maar ik vind jou de kern van het team. Oké, okay, nou dat is leuk dat u het zegt. <laughs> Konje komt er weer met z'n U. Ja, nee, ik Dat gaat automatisch. Maar je draait als een tierenlier, joh. Al die jaren al. Ik, uh, ja, ik vind het hartstikke leuk. En maar omdat die jongens zo'n Buk en Kast zijn bijgekomen... Er is veel meer uh, voet voetballenvermogen bijgekomen... ja, dat is voor mijzelf ook heel hartstikke lekker. Ja. Wat ik me nu afvraag is... Ja. nu het zo'n belangrijk seizoen aan het worden is voor jullie... als nou zo meteen het zaalvoetbal begint, ga je dan weer in de zaal? Uh, ja, dat ligt er een beetje aan aan de, aan de stand. Maar meestal doen we wel mee met z'n allen. Maar, is, maar dat zou dus ik nu niet doen. Weet je hoe, hoe, hoe het staat uh, qua uh, indeling van de competitie. en ja. Hoe hoog we staan en hoe belangrijk het nog uh, is. Ja. Dus uh, ja, dat ligt er een beetje aan. Maar uh, ja, de plan is wel om weer mee te doen met z'n allen. Nou, gelukkig. Maar ja, ik vind ja, we, gaan, uh, we gaan nu 30 december in toernooi. Dat is uh, volgens mij de Street. Dat is, uh, dat is uh, ook een uh, saalfbal toernooi. Dat is... Uh, tegen Lisse en Kagia en, en noem maar op. Uh -huh. Dat is ook wel een leuk toernooi, dat is 30 december. Uh -huh. Waar is dat? Dat is uh, poeder. Dat, dat durf ik zo niet even te zeggen. Maar uh, Ted heeft ons ingeschreven en uh, we gaan erheen met Castelfries, Lundermans en... Uh, nog een aantal spelers, dus dat is ook wel een leuk toernooi om daar uh, mee te doen, 30 december. Nee, het is goed om bezig te blijven, hè? Ja, ja, zeker. Leuk, man. Hartstikke goed. Nou, ik wil je complimenteren. Ik vind het fijn dat je even aan de telefoon kwam. En ja, bedankt. Uh, we gaan een afspraak maken nu, Nigel. Uh, gaan we zeker doen, gaan we zeker doen. Nee, maar die afspraak is... Oké. Okay. Tweede klas. Dat wij... Ja, ja dat, uh, nee, die afspraak hebben we met z'n allen gemaakt, dus dat komt goed. Die ga, daar ga ik maar aan houden. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Heel veel succes, fijne dagen en fijn ja. dat je even reageerde itself disaster mark hey toutes et je vais desperate why don't you come to your senses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 Yeah De Muziek weer, hè? Ja, mooi hè? De Eagles. Ja, god, de jaren zeventig, hè? Ja, maar. Prachtig. Ja, zo'n groep die kan je altijd draaien, want het verveelt nooit. En nee, ze, hebben nooit. Zo, ze hebben zoveel mooie muziek gemaakt. Cal uh, Hotel California natuurlijk al jarenlang uh, bovenaan in de top 2000. Dus ja. Ja. nummer je twee, weet, meestal. Desperado he? mag er ook zijn, hoor. Ja. Nou ja, dat is allemaal mooi. Ben jij ook een beetje, Hennie, hè? Desperado, toch? Ja, absoluut. <laughs> een <Hey>, heel <laughs> ja, Het Olympisch kwalificatietoernooi wil jij het over hebben, hè? Ja, want. Kijk, Sven Kramer, die, die, dat is dus de man die heel veel kans maakt op eremetaal tijdens de Olympische Winterspelen. Mm -hmm. Die moet nu, vanaf uh, dinsdag, weer gaan rijden om zich te plaatsen voor die Olympische Spelen. Nou, gek, gekke, voor iemand gek, met zo'n statuur. Hè? Kijk, we hebben hier vaak de KNVB afgevallen, maar de KNSB <laughs> maakt, er, maakt er ook een... een, een Bardel, ja, daar heb je, de, ik weet dat je inderdaad vorige week daar al een beginnetje mee maakt. Ja. <laughs> maar ja, want, wat gebeurt er nu bijvoorbeeld? Die, die, die kon voor wij, hè? Mm -hmm. die in, overigens met, in, in Rusland uh, traint met een Russische trainer die Nederlands spreekt. Uh, die is wel aangewezen. Ja, op de massastart. Ja, ja. Maar, maar goed, als je er één aanwijst... je kan toch tegen Kramer zeggen... Jongen, we weten het wel hoor, je, je, kan, je kan goed fietsen... maar je kan ook goed uh, schaatsen. Neem rust. Zo meteen zijn die spelen, maar nu moet hij toch weer voluit gaan. Maar, en stel dat hij valt, en stel dat er weet ik veel... Luister, het is een topsporter. Ik vind het niet zo gek als je twee maanden van tevoren nog een keertje voluit moet gaan. Nee, maar het feit is dat, dat rust op dit moment in, in de hele opbouw naar die spelen toe is alleen maar goed. En nu moet hij zich laten zien, en er kan van alles misgaan, en dat gaat hij niet eens. Maar als je aangewezen wordt, je kunt alleen aangewezen worden voor een massastart, toch? Ja, ik weet het, ik snap er helemaal niks van. Je, je, je, je voor, de, voor de rest moet je je kwalificeren. Maar ja. die massastart is een aanwijsmoment. Maar goed, ja. um, ik ben het met je eens dat het raar is dat een, een man met zijn verdiensten... He, en, en wat hij allemaal gepresteerd heeft in al ja. die jaren, en nog steeds... Ja. want hij, uh, he, hij is nog lang niet afgeschreven dat hij... Uh, en nog zoveel moeite moet doen uh, om hieraan uh, te mogen deelnemen aan die Spelen ja. dan. Weet nou, jij trouwens wie Charles Pahout de, de Montange was? Ja. <laughs> ik ja. Ik hoor een ja, maar uh, verder niks. Is dat niet een van de oprichters uh, van de ISU? Nee, dat niet alleen. Maar uh, hij uh, was in Nederland de meest gedecoreerde Olympiër. Ja, ja. Dus de meeste medailles gewonnen ooit. Zit hem in zijn voornaam? Maar uh, Sven Kramer zou hem kunnen passeren als hij uh, oh, aan drie onderdelen mag meedoen. Nou, kijk, als het <laughs> goed gaat, dan zien we Sven zeven of acht keer op het ijs hè, tijdens de winterspelen. Ja, nou ja, dat is waar. Hè, want je hebt natuurlijk de ploegenachtervolging. Ja. Ja. Uh, mag hij dan ook een massastart doen? Maar ja, hij Doe, doet vijf en tien kilometer. Drie de tien. keer de ploegachtervolging En wie weet een 1500 meter en een massastart. Dat zou natuurlijk schitterend zijn. Ja, precies. Maar in ieder geval, daar kan hij dus de meeste uh, de Olympiër worden met de meeste Hoe mensen. Hoeveel had iemand daar? Ja, Dat, dat uh, staat er helaas niet bij, dus Aha. dat durf ik je niet te zeggen. Maar in ieder geval, het, ja, het, het wordt knokken hoor, vanaf dinsdag daar. Ja. Ik, uh, Voor iedereen hè, want uh, kijk, we hebben precies. zoveel goede schaatsers. Er gaan dus gewoon hele goede schaatsers en schaatsters thuis blijven. Ja, zeker. Maar overigens, de concurrentie is ook groter geworden ja, hè, dan Russen, in andere jaren. Die Russen, trouwens, de Russen die doen nog met 200 sporters mee aan de Olympische Spelen. Ik zag het, je. Ja. 200. Ja, 217 zijn, zelfs, hebben, geloof ik. Ja, ja zijn die 217 hebben aan de ijs van het uh, IJV voldaan. Ja. Ja. Maar even namens de luisteraars, wat is precies een massastart? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Okay. Ja, het is zoals we starten bij, bij, uh, oh, uh, um, um, bij de marathon. Hè? Met z'n allen Pang en dan met z'n allen uh, de Vandoor. Ja. En dan oh, okay. rij je achter elkaar in, in, een, in een hele grote ploeg schaatsers. Ja, maar goed, dan ben je toch Zest... al bevoordeeld als je vooraan staat natuurlijk. Nee, joh. Nee, ja. nee is dat niet zo? Nee, nee. 16, 16 rondjes. Oh, oké. Okay. je hebt... Uh, ruim de tijd om, uh, om een bepaalde positie te bereiken dan. Ja, het is eigenlijk bijna een soort... een, een, een hele korte marathon, ja. zeg maar. oké ja. Zo moet je het zien. Dank u. Als maar Het wordt spannend en het is allemaal op tv. En het begint dinsdag. En het, ja, ik vind genieten. Ja, okay. niet. Ja. Ja. Ja. En ik hoop dat <laughs> Telstra vanavond wint. Jij ja, op dat Telstra wint, ja. Ja. ja. Heb je nog wat leuke nieuwtjes, of niet? Ja, die moeten we zomaar eens even bij elkaar trekken, hè? Ja, toch. Sportkort Sport heet kijken. dat, hè? Sportkort, ja. Want dat heb jij uitgevonden. Even kijken. Ik heb al... Uh, oh ja, die, die uh, PSV die legt de Argentijnse aanvaller Romero voor vijf, jas, vijf jaar vast. Hij is 18 jaar. Ja. En uh, hij mag dus blijven tot de zomer van 2023. Transfer is niet bekend, maar mm, gesproken wordt over rond de 10 miljoen euro. Dan nou, hebben ze een, een koopje. Ja, mooi. Echt een koopje. Heb je nog wat anders? Ja, auto. Ik, uh, ik ben even aan het zoeken. Maar er is natuurlijk van alles. De eerste partij in de tweede ronde staat op het punt van begin in het noorden van Londen. Het is een Brits onderrondje tussen de Welsh nummer 16 en de Engelse nummer 17 van de plaatsinglijst. Gerwin Price tegen Ian White. -hari, die uh, heeft een exclusief contract getekend met Glory. Hè, dat is die kickbox uh, uh, klasse. En uh, hij treft een oude bekende bij zijn rentree. De 33-jarige vechter, nou zo kunnen we Badahari wel noemen in alle opzichten. Staat op 3 maart in het Rotterdamse Sportpaleis Ahoy in de Ring tegenover Hesti Gerges. Dylan Groenewegen, die uh, gaat nog drie keer in het geel-zwart van Lotto Jumbo juichen op de Champs-Élysées. Want die heeft net voor drie jaar bijgetekend. Edwin van der Sar, die zegt in een reactie op het non-actief stellen van Marcel Keizer, bergkamp en Spijkerman, uh, dat ze geen andere keuze hadden. We hadden een nare zomer en een rommelige seizoenstart. En dat heeft iedereen wel meegekregen. Sportief gezien was de Europese uitschakeling het dieptepunt. En uh, met name Mark Overmars en hij spraken in de maanden daarna de hele tijd over hoe ze uh, Ajax weer een beetje uit die wisselvalligheid konden trekken. Nou, dat is nu dus gebeurd. We hoorden het al in het nieuws, hè? Christian Preudon, de baas van de, van de Ronde van Frankrijk. Hij hoopt dat de UCI snel duidelijk verschaft, duidelijkheid verschaft over de situatie van Chris Froome. Dit moet worden opgehelderd, zodat we uit het grijze gebied komen, zegt de Tour de Frans baas over de viervoudig winnaar die positief testte op Salbutamol. Hm. We willen niet dat dit maanden en maanden duurt, we willen antwoorden het liefst al vroeg in het seizoen. En dat is natuurlijk logisch, hè? Ja, er is een zwemtoernooi in Hoofddorp hè, dit weekend, maar daar heeft Ranomi Kromo Wijjojo niet voor gekozen. Die is in Lausanne en dat is een goede keuze geweest, want ze won uh, gisteren bij de korte baan een wedstrijd om de Cup, daar uh, de 50 meter vrij. En dat was het onderdeel waarop ze in Kopenhagen op 100 honderdste na het goud verspeelde aan de Zweedse Sarah Sjöström. Ik vind dat geen verspelen hoor. Nee, een honderdste, hoe is ja. mogelijk hè. Met ruim tien seizoenen in Zwolse dienst is hij op ADO-doelman Robert Swinkels na. De speler met de meeste onafgebroken dienstjaren op het hoogste niveau in Nederland. Maar Bram van Polen pakt er nog eens een keer twee jaar vast bij PEC of PEC. De 32-jarige vleugelverdediger verlengt zijn contract bij de verrassende nummer 4 tot medio 2020. Dit is mijn club, zegt hij op de clubsite. Ik speel er mijn hele leven en ik voel me er thuis. Tijdens het duel tussen de Detroit Red Wings en New York Islanders... en dan hebben we het over ijshockey... kregen Justin Abdelkader en Scott Mayfield het met elkaar in de stok. En dan letterlijk, want wat deed Abdelkader? Die haalde met zijn stick uit en die raakte Mayfield in het kruis. En de aanvaller Ow. van de Red Wings heeft uiteindelijk een boete gekregen... van 5000 dollar, de hoogst mogelijke straf in de NHL. Ja, maar dat lacht hij om, hoor. Ja, Dik advocaat moet uiterlijk moeige duidelijkheid verschaffen aan Sparta. En dat uh, weet de Telegraaf dan. De Rotterdammers zijn op zoek naar een opvolger voor Alex Pastoor... en hebben zelfs als een aantal sponsors en geldschieters benaderd... om de wensen van de oud-bondscoach in te willigen. Zonder een flinke kwaliteitsinjectie zou de 70-jarige Hagenaar onmogelijk achter om degradatie af te wenden met de kasteelheren. Dus er moeten ook spelers bij. Joël Drommel, nou de held van de Tuckers, de doelman die die penalty stopte die uh, is nog steeds verwonderd over wat hem overkomen is. Want, zei hij, na de wedstrijd, en eigenlijk pas gisteren... ik hoorde net op de radio dat Marcel Keizer ontslagen is bij Ajax... als ik die bal van de licht niet had gepakt, dan had hij waarschijnlijk nog gezeten. Wat een gek idee. Ja, het, is, het is wel zo natuurlijk. Ja, het is zo, ja. Nu Michael Reiziger voorlopig de taken van de ontslagen... Marcel Keizer waarneemt bij het eerste elftal... mag Winston Bogarde vanavond de eens waarnemen bij Jong Ajax... De oud-verdediger debuteert vanavond als eindverantwoordelijke... tijdens de thuiswedstrijd tegen Volendam. Het uh, darten is bezig, hè? Het WK-darten. Ja? Ja, ja, ja, ja. Volg je dat een beetje? Nou, niet echt. En je hebt er allemaal van die, van die rare types bij... zoals die Peter Wright met die enorme hanekam altijd. Uh -huh. En die zegt, uh, eerlijk gezegd denk ik dat ik nog niet de oude ben... want ik zweet als een rund. De 47-jarige Schot uh, is achter Michael van Gerwen... de nummer twee van de wereld... Hij had een tijdje terug last van galstenen en belandde zelfs in het ziekenhuis waar hij een aantal dagen moest blijven. En een half uur voor zijn opkomst voelde hij zichzelf nog duizelig, zei hij. En op het podium begon ik te zweten en daar heb ik normaal gesproken geen last van. Misschien komt het door de druk, misschien door de ziekte, ik weet het niet. Maar goed, hij won wel. Bij Feyenoord zijn ze nog steeds boos op Kramer, omdat hij uh, geen speeltijd had ja. en een broodje ging eten, een broodje koket. Ja. Ja, ik denk, je kan je ook overal kwaad over maken, hè? Dan ga je in de rust, ga je op het, op het veld een broodje kroket staan eten. Nou, ja, ja. dat was niet heel slim natuurlijk, ja, hè? Ja, daar zijn ze ook niet blij mee, hoor. Nee, natuurlijk niet. Mauri Stijn... Hey, maar hij is wel, hij is gestraft, hè? Ja, hij is gestraft oh, door, ja. door ja. zijn trainer. Ja, dat klopt. Ja, een boete. Ja. Hey, uh, Mauri Stijn is door de tuchtcommissie van de KVB veroordeeld tot drie wedstrijden schorsing, waarvan één voorwaardelijk... de trainer van VVV Venlo krijgt de straf voor zijn gedrag in de door zijn ploeg... met 4-1 verloren bekerwedstrijd van woensdag tegen PSV. Dat ging tekeer, joh. En ja, want dat deed hij in de blessuretijd van de eerste helft. Hij, uh, was hij woedend naar de gelijkmaker van PSV. En volgens de Haagse trainer hadden de Eindhoven... De ten onrechte een vrije trap gekregen. Doordat Stijn bleef protesteren... moest hij na de rust op de tribune plaatsnemen. En het was echt een handsbal, kan ik je vertellen. Ja. Bram Tankink, we kunnen nog maar één jaar genieten van de kultheld van Lotto Jumbo. Bram Tankink, de 39-jarige tukkerbeloofdige na het wielerseizoen van 2018 dan toch echt mee te stoppen. Dat groot verdriet van de liefhebbers zelfs, want de veteraan staat sinds een jaar en dag garant voor vertier in het peloton. Michael Reiziger, dat is de uh, hoofdtreder van een jong Ajax... Mm -hmm. Maar die schuift door, want die ja. wordt interim ja. bij het eerste. Ja. En wie komt er op zijn plek bij jongens? Winst, Winston Bogart. Winston -Boghard. <laughs> Die mag uh, daar nu uh, gaan zitten, uh, zodat de uh, reiziger zich helemaal kan focussen... op de wedstrijd tegen Willem II. Kruiswijk Toen. rijdt dit jaar geen Giro, wel de Tour en de Vuelta. Na vijf deelnames op reis staat Steven Kruiswijk... van komend jaar weer eens verstek laten gaan in de Giro d'Italia... Nummer 4 van het eindklassement 2016 geeft dit keer de voorkeur aan de Tour en de Vuelta. Nou, we hebben het al even over Koeman gehad. Hè. We hebben even aangestipt dat hij uh, wellicht bondscoach wordt. Uh, uh, hij zegt daar zelf over. Ik heb altijd gezegd dat het een ambitie van mij is om dat ooit te doen. En ik weet dat mijn naam regelmatig wordt genoemd. Maar ik ben nog niet benaderd. En er zijn nog geen gesprekken geweest. Robert Geesing blikt vol goede moed vooruit op het nieuwe seizoen. Ik ben redelijk fit, ik sta er goed voor... en hij gaat rijden in de Tour Down Under. En ik ben er klaar mee. Ik wil muziek. Nou, dat kan. <laughs> En die Henny dat daar niet vertrouwen. En nou is hij is weer naar huis gereden voor kerst. Hij is veel vroeg trouwens. Want het is volgende week pas kerst. Dus ja. Driving home for Christmas. Hij moest. En hij zou uh, in zijn bolide stappen. En richting. Uh, ik weet niet. jij waar hij naartoe is gereden. Ron eigenlijk Henny. Hij, hij stapte in zijn grote bolide. Hij reed weg hier bij Zieve en Zandvoort. Heb jij enig idee waar hij naartoe is? Uh, um, Henny, bedoel je? Ja. Nee, geen idee. Ik weet het ook niet. Nee. Oh, hij zit er weer. Oh, hij was even naar het toilet. Hij zit er alweer. <laughs> ik was helemaal niet naar het toilet. <laughs> je was helemaal niet naar het toilet? Nee, ik begreep ook even niet waar je naartoe wilde. Ik denk, nou, nee. misschien heb je een leuke mop. Of zo. Ja. Nee, <laughs> zelfs dat niet. Nee. <laughs> hey, ro -ro -ro -ro -ro. Hoe is het met, jou, uh, met jouw stichting? De muziekstichting? Ja, op zich gaat het heel goed natuurlijk. En, uh, we zijn uh, druk in de voorbereiding. We in mei uh, openen we, hopen we een nieuwe studio. Um, dat is de Armin van Buren Muziek Kids Studio. Want daar hebben we het over, het ja. Stichting Muziek ja. Kids. En uh, <kwijnt> nog even voor de mensen die het niet weten: we, we, we bouwen studio's in ziekenhuizen. En daar zijn dan podia in en licht en allerlei muziekinstrumenten. En kinderen die in het ziekenhuis verblijven of een dagbehandeling hebben. Uh, kunnen daar dan uh, langsgaan in die studio. En kunnen lekker muziek maken. Uh, ze kunnen met DJ-dingen spelen. Of uh, een gitaar pakken of een lekker rammen op een drumstel. Maar eventjes die narigheid en, en, en vervelende dingen die ze moeten ondergaan soms. Even te vergeten. Even je zin en verzetten. En uh, nou, in het Princes Maxima Center voor Kinderoncologie. Dat wordt dan geopend in mei door uh, Koningin Maxima. En daar hebben wij 120 vierkante meter gekregen. Die moeten wij gaan inrichten en verbouwen. Dus ook moet geluid dicht worden natuurlijk. Want je zit midden in een ziekenhuis. Um, en daar zoeken we nu de funding voor. Dus daar zijn we heel hard mee bezig. Um, dat is een lastige. Want ja, we, we zijn een kleine stichting. En we hebben toch wel, denken we, een vier ton nodig. Om dat uh, voor elkaar te krijgen. Dus niet alleen de verbouwing. Maar ook drie jaar exploitatie uh, willen we dan geregeld hebben. In hoeveel ziekenhuizen is dit momenteel gerealiseerd? Wij zitten nu in drie ziekenhuizen. En dit wordt dus onze vierde studio. Meldig. En wij um, nou, zoeken die centjes natuurlijk. Hè. Dat, dat is één ding. En, uh, maar verder, ja, god, de, de ontwikkelingen we staan niet stil natuurlijk. We, hebben, we mogen geloof ik uh, in januari pitchen bij Ziggo... Dus wie weet dat, Ach, dat we Ziggo-overstag krijgen om uh, dat funding uh, te doen. Ja. Ja. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Prachtig. En uh, nou ja, zo zijn we met allerlei projecten bezig om te kijken of we centjes binnen kunnen krijgen. En Het zit in Utrecht bijvoorbeeld dat PMC, zoals dat heet voor ja. kinderoncologie. zit in Utrecht. Dus we zijn ook in gesprek met de FC Utrecht en met een ondernemersclub in Utrecht. En, maar tot nu toe uh, is het een lastige, want ik begreep dat... Uh, uh, het ziekenhuis zelf ook, hè, waar die vleugel is aangebouwd. Uh, die zoeken ook nog naar 3 miljoen, geloof ik. Dus, uh, oh, oh, jee, je, nee, dat, we vissen allemaal in dezelfde vijf, natuurlijk. Ja, en dat is ja. best lastig hoor. Ja. Maar u hoort, u hoort het, onze, het is een fantastisch. Onze producer ja. Jos de Jong, even tussendoor. Ja. Jos, jij hebt ook nieuws, want jij bent weer bezig op YouTube. Ja, we zijn weer uh, heel actief begonnen. Afgelopen maandag met de eerste uitzending. Met een aantal gasten. Kees Nijers was erbij. Uh, Mike van der Ban, uh, Ajan Karagiel en uh, we hebben een aantal uh, ja, interessante onderwerpen weer ter sprake gebracht. Hoe kunnen en, mensen dat zien? Uh, door uh, naar NL Magazine te gaan en dan naar uh, YouTube of gewoon op YouTube kanaal en dan naar NL Magazine en dan krijg je dus het uh, hele overzicht. Het nee. was wel leuk, we hebben normaal gesproken altijd uh, opnames van maximaal iets van uh, 15 à 20 minuten. Maar nu, zeker vanwege het feit dat de winterstop er is... en men het leuk vindt om toch wat langer over voetbal na te denken... is dit maar liefst een programma geworden van dikke 40 minuten. Wow. En het is al bijzonder veel bekeken. We hebben het afgelopen maandag opgenomen. en Het is gisteren pas gepubliceerd. Maar we zitten nu al boven de 300, 300 mensen, dus dat is heel aardig. Is dat veel? Om mee te beginnen wel, ja. Maar goed, het is net, net begonnen. Ja. Dus dat gaat dan wel doorlopen. En als dat een hele, een hele kerstvakantie goed wordt bekeken... dan gaan we er weer enorm mee scoren. Wat ga je is doen leuk. met kerst? <laughs> ik, um, niet, ik heb geen bijzondere plannen... maar uh, mijn kinderen komen op bezoek. Dus dat is hartstikke leuk. En misschien gaan we nog een saunaetje bezoeken. Dat is ook altijd uh, heel ja. gezellig met de kerst. Ron ook dus, uh, naar de sauna? Absoluut niet. <laughs> <laughs> Ongelooflijke rekening Maar je gaat wel zingen nog. <laughs> ja, ik moet <wil laughs> zingen. Ja, zondagavond, kerstavond. Dan uh, hebben wij altijd een, een traditionele inmiddels samenzang. Uh, dat doe ik met mijn vocalgroep. De Barbies en Barflies heten wij. Geen slechte groep trouwens. Ja, helemaal niet. En, uh, daar zingen wij. wij zingen in uh, uh, het veerkwartier. Dat is bij de Veerplas. Hè. Je weet wel, in het industriegebied. In Haarlem. Eh, bij die Ikea daarachter. En eh, daar heb je een grote plas. En er zit een soort strandtent, het veerkwartier. En daar eh, zingen we buiten op het terras. En daar komt iedereen naartoe, gezellig, en drinkt een Gluwijntje, of een gewoon wijntje, of een biertje, of whatever. En dan staan we lekker buiten te zingen ze allemaal kerstliedjes. En dan mag iedereen lekker meezingen. Ja. Hartstikke leuk. Het is wel ontzettend Ons, een ontzettend leuke tent, hè. Daar op de, ja, de Veerplas. Heel, uh, heel, heel veel aangedaan. Ja. Onze ja. technicus uh, uh, Charles Duif die zal er volgende week niet zijn, maar die wordt vervangen dan door Ruud Jansen. Want we gaan volgende week wel gewoon uitzenden. Al is het alleen maar om over de successen van Telstra te praten. <laughs> nee, nou ja, veel meer qua sport zal het niet nee, te praten Nee, dat is zelfs een zijn. beetje rijden. <laughs> maar wat voetbal betreft wel, ja. nou, even de Engelse competitie ja, bijhouden. Ja, ja, want daar ja, wordt ja. nog heel veel ja, gespeeld. Ja, nou, dat zullen we Sharon, volgende je week aan gaan beginnen. Sorry, <laughs> wat ga jij doen? Uh, nou, ik heb natuurlijk een, een, een, een zoon met het Down-syndroom, die ga ik ophalen. En ja, die is een, een aantal malen per jaar is hij bij me. Leuk. Uh, ja, en, en op de momenten dat hij dan... dus is ook de reden dat ik geen uitzending doe volgende week. Want als hij er dan is, ja, dan is, het, dan, is het, dan is zijn vader wel voor hem natuurlijk. Ja, ja, ja goed, dus goed, is dat is goed, ja. ja, ja maar geen speciale plannen, Joe? Uh, nee, we blijven lekker thuis met de kerst. En uh, ook eenvoudig hoor, geen uh, grote vreedpartij of zo. Dus uh, gewoon... Uh, wel gezellig, maar gewoon uh, uh, eenvoudig, laat ik het maar zo omschrijven. En ja. Henny, jij viert je kerst toch zeker wel bij CISO, of niet? <lacht> <lacht> <lacht> ja, nou, al was het alleen maar om Monique of weer te ontmoeten. <lacht> <lacht> Dat was gisteravond leuk, jongen. Die, die jonge voetbal hmm. trouwens bij David United, uh, ja? heb ik begrepen. Hmm. Dat wel, wel grappig. Uh, nee, nee, ik ga niet naar CISO met kerst. Ik uh, ga naar mijn uh, kinderen... En Kleinkinderen. Nou, Dat gezellig. Ja, het is heel erg leuk. Leuk, nou, hartstikke leuk. Die, die wonen ook nou. in de buurt, hè, he, Nee, of? het is allemaal in het gooi. In het gooien, ja. oké. Okay, We gooi, gaan een matras. Gooi. Gooi. gooi. Ik weet niets van Hebben ze ook zo'n R en zo'n R? Nee nee, nee, nee, Geen R en ook geen gooiste matras. Oké. Okay. Ja, maar ze zijn ja, wel gezellig, hè, Nino? Hartstikke leuk. Wij zijn net de mensen, hè? <laughs> ja, wij zijn de Misschien mag ik dan, uh, ja? uh, omdat ik uh, deze uitzending dan eventjes uh, uh, dit jaar voor het laatst uh, doe, alle luisteraars danken voor uh, alle aandacht aan uh, mijn kant op uh, als het gaat om uh, ZFM Lunch Sport. Ik ben er natuurlijk het nieuwe jaar ook weer bij. Als de mannen het goed vinden tenminste. Nee. Uh, nee. Ja. We gaan nog even overleggen. Ja, ja, even. Uh, nee. Moet even We moeten even diep uh, nadenken. We ik. hebben uh, een vergadering binnenkort, niet? Zo ik na de klok van twee uur. Ruud Jansen en Ruud, word je nog geassisteerd door... door uh, nee. Je bent alleen. Ik ben Eenzaam en verlaten. Kom heel even bij de microfoon. Wat ga je ons allemaal laten horen? Ja, kom hier bij. Kom maar. Ja. We gaan, omdat het bijna kerst is, en het ook sinds vorig jaar een traditie is, een integrale uitvoering doen van uh, het Weihnachtsoratorium van Johan Sebastian Bach. Prachtig. Ik ga eerst een uh, kleine toelichting geven en daarna gaan we hem zonder onderbreking, dus ook niet door nieuws en reclame. Oh. Daar hebben we toestemming voor. Dus we gaan hem helemaal uitzenden uh, van begin tot het eind in de uitvoering van het Bach, uh, het Amsterdamse Barokorkest en een koor, onder leiding van Ton Koopman. Nou, dat wordt wel Heel ja, ja, dus, mooi. Dus dat gaat niet zeker mooi. Die... Die... Hey, Charles, wij hadden net ook geen toestemming, hè, maar we hebben het toch gedaan hè, met ja. het nieuws. Hè? <laughs> dat ging even fout. Ja, nee, oké, ja. nee. Maar goed, in ieder geval, ik ga nu uh, uh, overschakelen op een stukje muziek. Maar Arne, nu het goed te want uh, zo dadelijk komt het nieuws erin. En dan ja. heeft Ruud ook even de tijd. We zijn er alweer. De... weer. Maar mogen okay. wij misschien nog even onze luisteraars heel prettige dagen wensen? Ja, zo dat lijkt een heel ja. Hele fijne feestdagen. Hele fijne feestdagen maken en we het van. maar dan ken je volgende week nog de gelegenheid voor, want dan is het toch nog geen kerst volgende week, toch? In. Het is, het is. Pop, pop. Dan is de kerst af en toe. Dan is, is de, de, de kerst afbeid. Dan af en bij. Het. Nee, nee, nou, oh, ja. Ik weet niet. Dat is, ja. is ja, toch de reden waarvan je laatste In kerst en nieuwjaar is niet hetzelfde, Sharon. Dat zijn twee verschillende dingen. Ik zeg gauw muziek, maar dat zou ik Maar dat lijkt me heel verstandig. Fijn toch? Wat een zootje.